Ember Brandsen met het NOS Journaal. In de stad Groningen heeft de politie een man neergeschoten... die met messen liep te zwaaien. De man heeft volgens de politie meerdere mensen verwond. Het gebeurde bij het Groninger Museum. De politie loste eerst een waarschuwingsschot. Daarna schoot de politie gericht. De man belandde in het water. Toen hij eruit werd gehaald, bleek hij te zijn overleden. De omgeving is afgezet. Omstanders zeggen dat het om een verwarde man ging. In Griekenland heeft de linkse politieke partij Syriza bij de parlementsverkiezingen tussen de 35,5 en 39,5 procent van de stemmen gehaald. Dat betekent dat dankzij een winnaarsbonus de kans bestaat dat de partij alleen kan regeren. Het populaire radicaal linkse Syriza van Alexander Tsipras wil de Griekse schuld van ruim 300 miljard euro niet afbetalen. De stemlokalen in Griekenland gingen een uur geleden dicht. De eerste voorspellingen op basis van tellingen worden rond half elf Nederlandse tijd verwacht. De officiële uitslag volgt waarschijnlijk na middernacht. De zilveren camera 2014 is gewonnen door fotograaf Pierre Krom... voor een foto van de wrakstukken van vlucht MH17. Dat heeft de organisatie van de verkiezing... voor de beste nieuwsfoto bekendgemaakt in het fotomuseum in Den Haag. Krom werkt voor het ANP, en NRC-handelsblad... en was in Oekraïne om de burgeroorlog te fotograferen... toen hij hoorde over een neergestoord vliegtuig. Hij kwam als eerste fotograaf op de ramplek van de MH17 aan. Voetbal, Go Ahead Eagles, heeft in de kelder van de eredivisie ADO Den Haag verslagen. Het werd 1-0 voor Go Ahead. Eerder vandaag werden er nog drie andere wedstrijden in de eredivisie gespeeld. De klassieker tussen Ajax en Feyenoord eindigde doelpuntloos in een gelijk spel. Het duel FC Groningen tegen FC Utrecht bleef ook in balans. Daar werd het 2-2. En de streekderby van Nak Breda tegen Willem II eindigde in 0-0. Het weer vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt. Morgen is het eerst grijs met van tijd tot tijd regen of motregen. In de loop van de dag wordt het droog en klaart het op. Met 8 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen... en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden... want niet alle controles worden aangekondigd.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 Dus. No.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 De zon breekt door, achtervolgde mijn toekomst Zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten, de zon bij ik zon zo'n week langzaam door Mijn ogen reeds gesloten, Denk de al als ik slaap ben ik even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 het ritme van Zandvoort ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. think all these times and the be glad because I was blessed to get to have you in my life when I look the and leaves you blind and shaking. man them sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. Let's see how y'all groove today.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 is by Can you